Verreweg de meeste artsen werken in principe mee aan euthanasie... maar ze ervaren de uitvoering ervan vaak wel als belastend. In Weert is afscheid genomen van Johnny Hoes. De kist van de zanger, producent en tekstschrijver stond in zijn muziekstudio. Onder de artiesten die naar Weert waren gekomen... waren Marianne Weber, Jacques Herp en Dries Roelvink. De 94-jarige koning van de Smart Lab overleed zaterdag... aan de gevolgen van een hartinfarct.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 Morgen vooral in het noorden bewolkt en temperaturen van 19 tot 23 graden. Ook in het weekend is het overwegend bewolkt en met 19 graden fris voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.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 Zing en Stevie Wonder op Curacao. Kijk en boek op CuracaoNordGeJazz.com. Dit is Radio 1. Gute Nacht, Freunde. Het wordt tijd voor mich zu gehen. Was ik nog te zeggen hätte?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 Ik heb een ideetje. De Saoedis laten ons het mooie gezicht van de islam zien... en geven al die extra oliewinst onmiddellijk... aan het wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. intelligentste de Beatles-nummer. Hello, goodbye. Nog vijf nachtjes slapen en Amerika is failliet. Want zo heet dat als je je schulden niet meer kan betalen. En dat zou volgende week dinsdag zomaar het geval kunnen zijn... wanneer de Amerikaanse politiek niet uit zijn loopgraven kruipt. Ik spreek er straks over de mogelijke economische chaos... met NRC-redacteur Maarten Schinkel en Justin Fox... van de Harvard Business Review. In onze serie vakantielanden met een rafelrandje vanavond Syrië waar het begrip rafelrandje misschien een tikkeltje eufemistisch is. Een gesprek met de kunstenaar en reisleider Theo de Feijter. En in India is opwinding ontstaan over een mogelijke waarneming... van het meisje Maddie McKen, dat vier jaar geleden verdween in Portugal. Correspondent Lucas Waagmeester weet wat daar in India precies aan de hand is... en Ike Jeppes leeft er vanuit Londen de achtergronden bij. En om 5:12 voor opnieuw een bijzondere feestdag. Summers Day op de Bermuda's. Dat allemaal na het nieuwsoverzicht van vandaag. Donderdag 28 juli. Voedselgevechten in Somalië. In de hoofdstad Mogadishu zijn zware gevechten uitgebroken... tussen militaire en islamitische strijders. De internationale vredesmacht daar is een offensief begonnen... om hulpverleners die voedsel brengen te beschermen tegen aanvallen. Zeker zes mensen zijn omgekomen. Maar dat staat in schril contrast met de miljoenen mensen die dreigen te sterven aan de hongersnood in de Hoorn van Afrika. Toch houden sommigen hoop. Of course, it will be better. God willing. We are hoping to be in better. Inmiddels is er in Nederland ruim 13 miljoen euro binnengekomen op Giro 555. Volgende week begint een grote inzamelingsactie. En daarom stonden de BN'ers vandaag in de rij om spotjes op te nemen. De Scheef Royale. Kom in actie. En geef een giro 555. Als het aan Nederlandse aardappeltelers ligt... leidt er over een paar jaar niemand meer honger. Want het is ze op Texel gelukt om een aardappel te telen met zeewater. De Nederlandse pers werd opgetrommeld... om te luisteren naar de grootste plannen van de telers. Wereldwijd is het 1 miljard hectare. Wat zo verzeild is dat er eh, niks meer mee gebeurt. Dus als je die landbouwgrond weer kan gebruiken voor productie... Ja, dan kun je gewoon eh, de toekomstige wereldbevolking met gemak eh, gaan voeden. En die zilte aardappels schelen flink in de kosten. Ze zitten te springen om uh, een aardappel die, die een beetje tegen zilte water kan, want dan wordt uh, verbouwen veel goedkoper. Want nu, net zoals in Israël ook, dan moeten ze zoet water kopen. En natuurlijk waren de verslaggevers niet zomaar naar Tessel gegaan, want ze mochten ook gratis proeven. Proeft u dat zout? Hè? Hij is lekker. Goeie smaak. Probeer hem zelf ook eventjes. Je hebt geen zout meer nodig. Een lekker dagje uit dus. En hoopgevende resultaten. Maar het duurt nog zeker drie jaar voor de Tesselse aardappels in de schappen liggen. Moeten er strengere mediawetten komen in Groot-Brittannië? Met die vraag houdt een speciale commissie zich sinds vandaag bezig... vanwege het afluisterschandaal bij News of the World. In the context latter's De commissievoorzitter wil uitzoeken of het afluisteren zo lang door kon gaan... omdat journalisten, agenten en politici te intiem met elkaar omgingen. Het onderzoek richt zich dus niet alleen op journalisten van News of the World. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Nou, nog niet helemaal. Dat was meer het verkeerde fragmentje. Ik weet niet, hebben we het goede nog voorstaan? Anders sla ik dat fragmentje ja daar komt hij over de telefoon. Tempting to ranks a small group of journalists then operating the news of the world. Juist, dat was over de journalisten in Engeland vanaf september houdt die commissie dus zijn openbare verhoorden. En nu krijgt u wat u net ook al hoorde dit geluid namelijk is voortaan verboden in drie woonwijken in Den Helder. De buurtbewoners hebben er te veel last van en daarom heeft de gemeente een hanenkraaiverbod ingesteld. Hanen zelf worden niet verboden, maar ze mogen niet meer kraaien. En dat is misschien maar beter ook. Dat was nieuws vandaag op radio nou, en tv. Op het moment dat ze dat morgen horen in Den Helder, is ook de ochtendkrant in de bus gevallen, maar die is nu al gelezen door Mariel Lagerman. In trouwe gesprek met de voormalige Noorse premier Bondevik over de recente gebeurtenissen in zijn land. Bondevik was premier namens de christelijke partij op het moment van de aanslagen in New York op 11 september 2001. Volgens de oud-premier zijn partijen in Europa die het immigratiedebat op scherp zetten, zoals de PVV in Nederland, op geen enkele manier verantwoordelijk voor het uit de bocht vliegen van mensen als de extremist Anders Breivik. De voormalige Noorse premier is bovendien overtuigd van de noodzaak van het debat. Dat schept duidelijkheid, vindt hij. Als het een islamist was geweest die de aanslagen had gepleegd... zou het debat in Noorwegen waarschijnlijk meer over immigratie zijn gegaan... vermoedt Bondevik. Nu denkt hij dat de uitkomst juist zal zijn... dat Nooren buitenlanders meer dan ooit willen opnemen in de samenleving. In Spits betoogt GroenLinks dat het kabinet Nederlandse bedrijven moet verbieden... om te investeren in clustermunitie... Ook moet het kabinet nog eens een gesprek voeren met de huisbankier van de staat, de Royal Bank of Scotland. Die investeert volgens een onderzoek 1 miljard euro in een bedrijf dat de gevreesde clusterbommen maakt. Het Soedanese leger maakt zich in de regio die grenst aan Zuid-Soedan schuldig aan massale schendingen van de mensenrechten. Dat schrijven internationale organisaties, waaronder Human Rights Watch, in een brandbrief aan de VN-veiligheidsraad. Het Nederlands Dagblad bericht daarover. De Veiligheidsraad heeft besloten om een VN-missie te sturen naar Zuid-Soedan... die moet helpen bij de opbouw van het land dat net onafhankelijk is geworden. Intussen komen vanuit buurland Soedan verontrustende berichten. De VN-troepen daar moeten in de kazernes blijven. En ook zijn er ooggetuigen die spreken van gruwelijke moordpartijen door Arabische milities. Gemeenten mogen niet zonder waarschuwing vooraf... fietsen verwijderen die in hun ogen fout geparkeerd staan... Dat mag alleen wanneer er sprake is van aantoonbaar gevaar... zoals een fiets die voor een nooduitgang staat. De Volkskrant bericht over een uitspraak van de bestuursrechter in Utrecht. Die heeft een fietser een schadevergoeding toegewezen van 1000 euro. Haar fiets was losgeknipt bij het centraal station. En volgens de rechter stond die fiets weliswaar buiten de rekken... maar er was geen sprake van gevaar. De fietsersbond toont zich in de krant verheugd over de uitspraak. Gemeenten hebben volgens de bond jarenlang een spelletje gespeeld met de wet. door de begrippen gevaarlijk en spoed te gebruiken bij het weghalen van een verkeerd geparkeerde fiets. De bond constateert in de Volkskrant dat dit na de uitspraak van de Utrechtse rechter niet langer meer kan. Premier Rutte heeft een verrassingsbezoek gebracht aan de Haagse zomerschool. waar buitenlanders in een maand tijd hun kennis bijspijkeren van het Nederlands. De honderden deelnemers konden eerst helemaal niet geloven... dat de jeugdige oogende man op All-Star schimpen... en met de spijkerbroek aan wel echt de premier van Nederland is. Een Afghaanse jongen vroeg zich af waar de bodyguards waren. Mark Rutte geeft gewoonlijk op donderdag maatschappijleer op de school in de Haagse Schilderswijk. Maar de premier was zelf ook verrast. Hij wist niet dat het de dag was van de diploma-uitreiking van de zomerschool. Een gelegenheid waar best een jasje bij had gepast, vond hij achteraf. De leerlingen vonden zo'n informele premier helemaal niet erg en verdrongen zich volgens het AD voor een foto. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Stenie. Lo estoy esperando. Trae el sol en sus ojos y el abrazo del mar en su voz. Cuando venga mi niño, que me encuentre cantando, mientras a Dios le pido que sea. Marta Gomez met een maanliedje. Cancion de Luna. Het Amerikaanse schuldenplafond houdt ons flink bezig. En dat zal de komende dagen met die naderende deadline van 2 augustus niet minder worden. Extreme scenario's passeren de revue voor het geval democraten en republikeinen er niet uitkomen. En Amerika straks dus zijn schulden niet meer kan betalen. Momenteel, zo'n beetje as we speak, over een minuut of twintig gaan ze daarmee beginnen denk ik. Uh, wordt in het huis van afgevaardigden in Washington gestemd over een republikeins plan. Goedenavond Justin Fox, journalist bij de Harvard Business Review. Goedenavond. Heeft u eerder zo'n uh, crisistemming meegemaakt in Amerika? Het is een heel rare crisisstemming, want iedereen gaat gewoon door met uh, hun werk en hun leven. Met maar leven ik, ja. ik, <laughs> ik heb uh, nooit zoiets in Washington gezien. Nee, want wat maakt dit uh, zo speciaal? Um, dat dat het heel moeilijk is om een uitkomst te zien. Omdat, uh, vooral, er is een ja, gedeelte van de Republikeinse Partij die ja, zich zo heeft opgesteld dat ze. Uh, helemaal niet tot uh, compromis kan komen. Nee, want laten we even de jongste stand van zaken opnemen. Uh, er wordt over een half uurtje zo'n beetje... begint de stemming in het Huis van Afgevaardigd... dat is zeg maar de Amerikaanse Tweede Kamer... over een republikeins plan om het, het schuldenplafond... dat dus volgende week bereikt wordt... Uh, met 900 miljard uh, dollar te verhogen. Wat is de kans dat dat plan wordt aangenomen? Um, er bestaat wel een kans... dat het door het huis van afgevaardigden, afgevaardigden <laughs> wordt aangenomen. Ja. Um, maar de, de Obama-administratie heeft al gezegd dat ze niet uh, mee... Zouden doen met deze, met deze plan. En er is nog steeds een kans dat ze niet genoeg Republikeinse stemmen kunnen krijgen. zelfs voor het Republike Republikeinse plan. Want het zou kunnen betekenen dat die, die Tea Party mensen waar het net over had. dat die dit nog ja. niet ver genoeg vinden gaan. Ja, en, en, precies. En zelfs als het zou aangenomen worden, begreep ik. dan is het ook eigenlijk al zeker dat het vervolgens in de Eerste Kamer, in de Senaat, waar de Democraten weer een de meerderheid hebben, wordt afgestemd, hè? Ja. Dat Zeker. Ik, Harry Reid, de leider van de Democraten in het Senaat, hij wil proberen een beetje het republikeinse plan en enige van zijn ideeën samen te stellen in, in, een, um, in een bill. Maar ik weet niet wat, wat daarmee uh, passeert. Ik, ik, ik bedoel, we weten gewoon niet wat over de komende dagen uh, gaat gebeuren. Het is altijd, het is wel vaker gebeurt in het verleden dat je zo dat, dat je dat het blijkt dat er geen compromis is en dan komt het toch wel ja maar het, het, het lijkt wel veel moeilijker uh, die keer ja nou ja en, en, en in ieder geval over een half uurtje dus die, die eerste test of dat republikeinse plan überhaupt in het huis van afgevaardigd wordt aangenomen zei het dat het daarna niet heel erg kansrijk is hoe is op dit moment die sfeer onder de uh, de financiële instellingen in Amerika um. Ze, ze hopen en lobbyen nog dat, dat er toch iets in Washington uh, gaat gebeuren. En verder, ik, ik ik heb niet het gevoel dat dat dat ze eigenlijk een een andere plan hebben als het niet lukt in Washington. Er hm? dus heerst het gewoon er heerst zoveel onzekerheid over of, of het helemaal een ramp zouden zijn of ja toch toch niet een ramp. Um, dat uh, iedereen, ik heb het gevoel dat de grote beleggers en verder niet erg veel eraan doen... om zich voor te breiden. Nee. Nou, la laten we uh, dat laatste, hoe groot die ramp zou kunnen zijn... even vragen aan uh, onze economische deskundige hier in de studio... economisch commentator van NC Handelsblad, Maarten Schinkel. Goedenavond. Okay. Um, ja, stel, stel uh, de, de padstelling die er nu is... die blijft liggen tot volgende week 2 augustus. Er komt geen akkoord. Wat, wat kan er dan eigenlijk gebeuren? Wat zijn de horrorscenario's? Nou, het, het, je hebt het eigenlijk over een, uh, uh, een, een ongekende ramp. Letterlijk. Omdat je, <laughs> Met de nadruk op ongekend. Ja, ja, ja, ja, omdat je de gevolgen eigenlijk bijna niet kan kennen. Hè? Hmm. Uh, het, je moet je voorstellen dat de Amerikaanse staatsschuld... Uh, wereldwijd voor beleggers, voor banken, voor allerlei regels... Um, de maat aller dingen is. Het is de risicovrije rentevoet, uh, zoals die wordt genoemd... In berekeningen die gaan van opties tot beleggingsstrategieën, tot uh, de solvabiliteit, solvabiliteit van banken, noem alles maar op. Dat wil zeggen, als je, als je een, een Amerikaanse obligatie koopt, dus een deeltje van die staatsschuld, mm -hmm. een treasury zoals ja. dat heet, ja. dan heb je eigenlijk iets wat zo zeker van waarde is dat al het andere daaraan afgemeten wordt. Dat Precies. is wat je probeert te zeggen. Precies, okay. het uh, is vergelijkbaar met. Um, Zeg maar, je hebt de meter, hè? de meter bestaat, hij ligt ja. ergens in Frankrijk. We zijn het allemaal yes. over eens wat de meter is. Uh, zodat we allemaal met die maat kunnen rekenen. Ja. Uh, als, als Amerikaanse treasuries, dus staatsobligaties... Uh, het predicaat uh, risicovrij verliezen... Mm -hmm. dan, uh, dan kan je eigenlijk niet weten wat er gebeurt. Het is een, um, waarschijnlijk, waarschijnlijk staat dan de hele financiële wereld echt letterlijk op zijn kop. Ja. Er is, er is um, grappig genoeg elf jaar geleden nog gewaarschuwd door de toenmalige president van de Centrale Bank, Alan Greenspan. Uh, toen de regering Clinton heel veel overschotten had. Dus precies de andere situatie dan nu. Mm -hmm. Dat er te weinig Treasuries, dus te weinig staatsleningen op de markt zouden komen. Dat wat en, natuurlijk ook de waarde van dat ding beïnvloedt. Ja. Wat, wat, de, wat de aanvoer van staatsschuld zou belemmeren. En ja. daar waarschuwde hij toen voor. Ja. Is, maar je hebt het in wezen over hetzelfde probleem. Ja. Dat zeg, de grond onder de voeten van de markt wegvalt. Ja. Nou, nou maak je het me moeilijk, want ja, als we het niet weten... dan kunnen we het er ook verder niet over praten. Maar wat, wat verwacht jij dat er gebeurt? Um, nou de meeste mensen verwachten, en dat is ook in centrale bankierskringen zo... De, de meeste mensen verwachten wel dat er een soort van compromis komt. Um, maar je, er is hier sprake van wat je, wat je in de financiële markten noemt... een tail risk, een, een staartrisico... Uh, dat is eigenlijk een, een heel kleine kans op iets heel ergs. Mm -hmm. En normaal hoef je daar geen rekening mee te houden. Maar we hebben eigenlijk van de kredietcrisis geleerd... Uh, dat die hele kleine kansen op iets heel ergs uh, soms groter zijn dan we denken. Mm -hmm. Dus je, kan, je, kan, je moet je er wel op voorbereiden dat er toch een calamiteit plaatsvindt. En je moet je daar ook wel schrap voor zetten. Ja. Maar hoe zou je dat moeten doen? Op, op welke manier zijn uh, banken, financiële instellingen... De, de beurs is vandaag toch weer, het leek even goed te gaan... maar toch weer lager gesloten. Maar mm -hmm. gisteren bijvoorbeeld flink laag gesloten, de ja. Dow Jones. Ja. Hoe zijn banken en financiële instellingen zich aan het voorbereiden... op iets wat ze eigenlijk niet weten? Um, nou, dat, ook dat is lastig. Ja, de boodschap is echt alleen maar slecht. Het, het spijt <laughs> nee. me. Uh, normaal weet je als belegger van... nou ja, dan, dan zal ik mijn geld elders. ja. Um, het punt is dat uh, de alternatieven op dit moment niet zo goed zijn. De euro. Je, je zou naar Europa kunnen gaan. En dan koop ik al Europese staatslening. Of koop ik, ik ga in euro's. Uh, het, het punt is dat Europa net vorige week... een, een majeure financiële crisis, eigenlijk een schuldencrisis heeft afgewend. Uh -huh. um, andere manieren, andere vluchtheuvels zijn eigenlijk te klein. Je kan naar de Zwitserse Frans, maar ja, daar kan je niet met z'n allen naartoe. Je kan naar goud, daar kan je ook niet met z'n allen naartoe. Je kan naar China, maar China zit eigenlijk een soort van dicht he, voor internationaal kapitaal. Um, en dat zie je eigenlijk ook, als er een alternatief was geweest voor de dollar op dit moment... dan was de dollar flink gedaald, maar hij daalt eigenlijk niet... omdat niemand weet niemand waar hij heen moet. Ja. Nee. Ja. Nou, uh, Justin Fox... Um... Ja, we gaan dus volstrekt onbekend terrein in. Volgende week, als het gebeurt dat er geen compromis komt. Ja, spannend, hè? Ja, spannend is het zeker. Hoe schat jij het in? Er zijn nog vijf dagen. Ja, het eerste. Ik weet niet of het zeker vijf dagen is. Dat, dat heeft uh, Geithner, de minister, minister van Financiën, gezegd. Ja. Maar niemand gelooft dat helemaal. Er zouden nog het... wat extra belastinginkomsten zijn... waardoor het iets langer kan duren, ja? Ja, of, of na vijf dagen beginnen we problemen te hebben... met uh, ja, alle bestedingen van de, van de overheid uh, nog te kunnen doen... maar we, we betalen toch uh, aan onze staatsobligaties. Hmm. En dat, dat zou wel een tijdje kunnen duren. Ja, ja, maar dus... ik, ik, het, dat, dat, dat is iets waar tre Treasury zegt dat het, dat het 2 augustus is. Niemand gelooft het helemaal. Dat, dat zien we wel. Maar er komt een moment dat het fout gaat. Wat verwacht, ja, jij, dat, dat het, dat, wat verwacht jij dat er in de komende dagen uh, gaat gebeuren? Gaan, gaan, gaat men het tot het, tot het eind toe? Uh, gaan we over het randje van de afgrond of komt er een compromis? Um, er moet wel een compromis komen, maar het komt misschien nadat we toch een beetje met de afgrond hebben gespeeld. Hmm. Um, nadat de financiële markten echt een grote reactie hebben gehad. En zo, dat, dat, dat vrees ik wel. Dat het, dat het misschien... En dan, als dat gebeurt, dan eindelijk krijg je zoveel druk aan de Tea Party en de rest van de Republikeinse Partij... dat het toch iets beweegt. Maarten Schinkel kan, kan dat en hoe schadelijk is dat... als het even een paar dagen echt misgaat... en dan komt iedereen tot, tot bezinning en zegt... oké, okay, dan gaan we nu toch... Ja, ja, dat is het ja. ongekende hier. Waar, ja. waar, in, in het verleden zijn er wel landen die failliet zijn gegaan. Maar we, de VS kan helemaal zijn obligaties betalen. We, we, we zijn niet echt... Er is geen kans van, van uh, failliet gaan. Er is alleen maar deze politieke beslissing over ja, het ja Ik vroeg even aan Maarten of dat, of dat kan. En hoe groot is de schade dan? Uh, nou, de schade... Is er op de lange termijn waarschijnlijk al, eh, omdat eh, ook al betaal je je schulden wel af of je rente wel af, eh, kan je toch bij de kredietbeoordelingsagentschappen, hè, dus Standard Poor's en Moody's, hè, die we inmiddels Gedaan goed hebben leren worden. kennen ja. in Europa, eh, kan je toch eh, in, in, in een negatieve daglicht komen te staan. En dan, dan waarderen ze eigenlijk, je, je, je triple E waardering brengen ze dan naar beneden. En dat gebeurt waarschijnlijk ook als er bijvoorbeeld dat schuldplafond wel wordt verhoogd. Maar met een bedrag dat zo klein is, dat je over een half jaar hetzelfde probleem weer hebt. Ja. Ja. Um, dus ik, ik denk dat die, dat die kredietwaardering van Amerika wel naar beneden gaat. En dan krijg je dus wel het probleem waar we het in het begin over hadden. Ja, nou, alleen maar slecht nieuws dus, maar wel bloedstollend spannend. Hartelijk bedankt, Maarten Schinkel en Justin Fox. Ja, dank. Dag. Ain't it just the way though Ain't you getting better Running out of time Making pretty music Closer to your feelings Working on the reason Running on the rhyme. Heading for the highway Rolling like a river Soaring like an eagle, skipping like a stone, coming from the heartbeat, nothing but the truth now, everything is sweeter, closer to the bone. The moonlight ain't afraid of freedom, blood'll make you crazy, but your soul will keep you sane, sailor to the starlight over the horizon, open to the pleasure, equal to the pain, hidden for the high wing, like a river.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 Chris Christopherson was that, from the gelijknamige CD, Closer to the Bone. We are getting word of a powerful earthquake that has hit Japan. Low-scale, where we're hearing the creaking and the cracking. People take to the streets. <laughs> Een andere explosie heard at de Fukushima daiichi nuclear power plant. Het is aan de Grieken zelf om te laten zien... dat zij bereid zijn om alle maatregelen te nemen om uit die ellende te komen. Voor veel landen is het momenteel hoogseizoen, wat vakantiegangers betreft. Maar in een aantal landen is het de afgelopen maanden al erg onrustig. En welke effecten heeft dat op het toerisme? Deze hele week kijkt het oog naar de toeristenbranche... in landen met problemen. Van Griekenland... Tot Japan, tot Syrië vanavond. Goedenavond, Theo de Veiter. Goedenavond. U bent kunstenaar, schrijver, maar ook reisleider in, uh, in Syrië. Doet u daar nog iets mee op het ogenblik? Ja, ik ben reisleider, maar nu even niet, dus. Nee. Want, uh, alle, want reizen, ja. alle reizen naar het uh, Nabije Oosten zijn, uh, zijn afgelast. Uh, Syrië, Egypte was al eerder een probleem, uh, Syrië dus nu. Maar ook Doet nou... u daar ook reizen in Egypte? Of ja, speciaal gezien. Okay. Uh, maar ook landen waar het relatief rustig is. Dus een land als Jordanië, bijvoorbeeld, uh, wat eigenlijk alleen maar incidenteel uh, een, uh, een demonstratie heeft... en ja. waar dus toeristen gewoon naartoe zouden kunnen gaan... Uh, dat uh, voelt ook de gevolgen. Ja. Uh, dat komt omdat veel van die reizen combinatiereizen zijn. Dus het is Jordanië-Syrië. Mm -hmm. Of het is Egypte en dan een trip... Uh, uh, uh, in Jordanië naar Petra bijvoorbeeld. Ja. Dus in Jordanië is het nu ook heel erg stil. Er zijn wel toeristen, maar echt beduidend minder ja. dan normaal. En dat, dat gaat dan om toeristen uit Europa of het Westen in ieder geval? Onderling Arabisch toerisme, is daar nog iets van over? Daar is op het ogenblik, uh, begrijp ik van uh, mensen die ik ken in Syrië bijvoorbeeld, ook heel weinig van over. Dus uh, het Europees en Amerikaans toerisme, dat ligt uh, helemaal uh, plat. En dan heb je het Arabisch toerisme, uh, Saoedi-Arabië en, en de Emiraten en zo. Ja. Uh, dat is een ander soort toerisme dan het uh, Europees-Amerikaanse uh, toerisme. Ja. Dat is meer toerisme naar, uh, naar het strand, uh, kuststeden, uitgaansgelegenheden. Niet zozeer uh, de archeologische en historische nee. bezienswaardigheden. Want in dat soort landen mag wat meer dan in Saoedi-Arabië. Dat ze is dat... voornamelijk de ja. reden dat ja, de Saoedi's doen in Syrië eigenlijk alles wat ze thuis niet wat mogen. Wat God thuis verboden heeft. Precies, ja. dat gaan ze dus in Syrië wel doen. Hmm. Het, is, het klimaat is er... Maar is dat er nog, dat soort toerisme? Uh, op, op het ogenblik nauwelijks ook, hmm. nee. De kust is, uh, is een probleem. Latakia, daar wordt uh, een belangrijke uh, badplaats waar heel veel Saoedi's ook uh, komen. En uh, uh, ja, daar wordt uh, heel veel gedemonstreerd. Ook ja. in Jabra ja. bijvoorbeeld, net onder Latakia, ook een uh, badplaats. Uh, daar, uh, daar wordt ook veel gedemonstreerd. Dus ja. de, de Saoedi's zijn daar uh, weg. En dan heb je nog een andere belangrijke poot van het toerisme zou je kunnen zeggen. Dat zijn de pelgrims, de Sjiitische pelgrims, met name uit Iran, maar ook uit Maleisië bijvoorbeeld en Indonesië. Uh, uit Libanon ook. Uh, die komen nog wel minder, maar dat seizoen is nu alweer een beetje uh, over. Hmm. Uh, dus op het ogenblik uh, ja, is Needs, er niets. Dus en nee. hoe ernstig is dat voor een economie als die van Syrië? Ja, heel ernstig, heel ernstig. Want uh, de olieinkomsten die lopen achteruit, zijn sterk verminderd doordat de olie opraakt, zeg maar. En uh, uh, het toerisme zorgt dus in belangrijke mate voor uh, buitenlandse uh, valuta. Hm. En uh, daar stopt de, de Syrische overheid. heeft daar de afgelopen jaren heel veel uh, uh, geld in gestopt. om het, het, de, met name het toerisme, dus uh, uit Europa en de Verenigde Staten, om dat te ontwikkelen. Ja. En is dat gelukt? Ik bedoel, is het. Is het een toeristische infrastructuur waar je mee voor de dag kan komen? Wat, wat deed u daar zo al met de ja, tijd dat u reisde? Het is een fantastisch land om in, uh, om in rond te reizen: oh. heel veel bezienswaardigheden, een heel breed van, uh, van zeer oud, uh, uh, vroeg bronstijd, uh, steden uit, uit 2500 voor Christus tot, uh, tot islamitische middeleeuwen. Uh, een stad als, uh, als Damascus of, of Aleppo heeft uh, prachtige uh, 19e-eeuwse uh, stadspaleizen, bijvoorbeeld. En, en, en, de, zoek van Damaskus, de, de markt van Damascus uit de 19e eeuw, prachtig. Middeleeuwse zoek van, uh, van Aleppo. Dus het is heel breed, eigenlijk gaat het door alle tijden heen. En over het hele land verspreid. Hè? Dus de stad als Palmyra, een grote Romeinse stad... het best bewaarde middeleeuwse kasteel... eigenlijk wat er überhaupt nog is. Het krak de chevalier is dat, in, ook in Syrië. Dus ja, een heel belangrijke... En een eh, prettig land om te reizen, normaal gesproken? Ja, heel prettig. Je hebt er eigenlijk uh, alle, alle vrijheid. Dus dat is bijvoorbeeld een verschil met, uh, met Egypte. Daar kan je... Uh, naar bepaalde delen van het land uh, uh, kan je daar als toeristengroep uh, niet zonder... Uh, uh, dan, je moet in kolonnen onder begeleiding van militaire politie. Dat was altijd al zo in Egypte, bedoel ik. Uh, hm. uh, nou ja, sinds aanslagen in de jaren negentig dan. Ja. Maar toch de ja. laatste tijd was dat zo. En in uh, Syrië is dat helemaal niet zo. Nee. Dus je kunt overal uh, komen, eigenlijk, als individu, uh, individuele toerist bedoel ik. Uh, en als uh, groep. Dus dat is echt een, een hele grote uh, vrijheid. Ja, ja. maar ja. goed, u zei al dat, dat uh, ligt op het ogenblik dus helemaal stil. Um, en dat is schadelijk voor, voor de economie. Wat voor, wat voor invloed heeft uh, dat op het politieke proces zoals zich dat op dit moment aan het ontwikkelen is in Syrië? Um, dat gaat misschien invloed hebben. Uh, op het ogenblik heeft het natuurlijk een directe economische invloed. Het toerisme het is iets van 13 van het uh, bruto nationaal product. Dus dat is uh, een behoorlijk uh, uh, aandeel. Is dat. Twee jaar geleden is er een vijfjarenplan plan in het leven geroepen... om, uh, uh, om dat uh, aandeel uit te breiden. En uh, in plaats van 9 miljoen toeristen per jaar... mikken ze op 15 miljoen uh, toeristen... Dat leek ook uh, heel goed te lukken. En de verwachtingen voor dit jaar waren hoog gespannen. Dat ligt dus nu in, uh, helemaal uh, plat. Dus dat is economisch is dat, uh, is dat dramatisch. En voor u het... zegt dat gaat zijn gevolgen krijgen? Hoe dan? In mijn uh, inschatting uh, wel, ja. Gaat dat zijn gevolgen krijgen? Omdat in de, in de toeristenbusiness uh, zitten heel veel bedrijven... dat zijn allemaal middenklasmensen die die hmm. bedrijven uh, uh, drijven... Um, en die zitten dus nu zonder inkomen. Ik hoor echt van mensen die personeel moeten ontslaan... of, of, of voor de helft maar kunnen betalen terwijl ze helemaal niets doen. Dat is dan nog heel... heel Heel koelant natuurlijk. Uh -huh. uh, dit zijn bedrijven die niet gaan overleven. En dat zijn allemaal private ondernemingen. Uh -huh. Dat zijn reisgidsen die voor eigen rekening werken of voor een bedrijf. Die bedrijven zelf, reisorganisaties bijvoorbeeld. Uh, dat zijn allemaal private uh, ondernemingen. Uh -huh. En die uh, derven dus nu inkomsten en gaan ook op de fles natuurlijk. Daar ja. gaan, zullen er heel veel uh, failliet gaan. En betekent dat ook dat er even zoveel tegenstanders van het regime bij gaan komen dan? Ja, niet zo direct. Dit zijn geen mensen die dan de straat op gaan. Ze mm. zullen niet zo snel gaan uh, demonstreren. Maar het zijn wel mensen die over het algemeen... Uh, uh, voor het regime zijn of zijn geweest... Uh, het, het regime heeft namelijk in de afgelopen jaren... wel degelijk heel veel economisch gezien uh, hervormingen uh, toegepast. Dus zo slecht was dat allemaal niet. Politiek liet te wensen over, maar economisch eigenlijk niet. En dit zijn dan de mensen die, waar het regime op steunt. En die steun die zijn ze bezig te verliezen. Je hoort nu al uh, berichten van de Kamer van Koophandel, van Derezoor... bijvoorbeeld, die uh, een stad in het oosten van uh, Syrië... is, dat, die kritiek heeft op de aanpak van de, van de crisis, dan met name... De veiligheidsdiensten die ja. hebben dat volledig verkeerd ingeschat. Dus, dit zijn de mensen die normaal, dus voor het regime zijn. Ja. En, dus uiteindelijk is dit ook heel slecht nieuws voor de regering Assad? Ja, op den duur. Ik, mijn inschatting is dat op de middellange termijn, half jaar tot een jaar... Uh, uh, zij hun steun bij de middenklasse zullen, uh, zullen verliezen. En dan krijgen ze het heel moeilijk. Theo Veiten, dank u wel. Hallo again... I know it's been a long time coming You say you've been out there now a long time running Amos Lee was dat met Hello Again. En alweer is het Britse meisje Madeleine McCann gesignaleerd. Vier jaar geleden, toen ze drie jaar oud was... verdween ze in Portugal uit het vakantiehuis van haar ouders. En sindsdien zou ze gezien zijn in Zweden, in Dubai, in de Verenigde Staten... en nu in India. Zuid-Azië-correspondent Lucas Waagmeester, goedenavond. Goedenavond. Wat is er precies gebeurd? Ja, in de noordelijke stad Lee, in de provincie Kashmir. Natuurlijk beroemd om een heel ander verhaal. Maar in die provincie liggen ook steden die populair zijn bij toeristen. Uh, prachtig ja. tussen de bergen, mooie natuur. Er is ook een, een Europees echtpaar de afgelopen week op vakantie. Franse moeder, Belgische vader, met hun dochtertje. En plotseling stapt er een Britse dame op ze af, ook een toerist. En die zegt, ja wacht eens even, dit is niet jullie dochtertje, dit is Madeleine McCann. En ze is zo overtuigd van haar zaak ook dat ze andere toeristen erbij roept. En die moeten ook toegeven, ja inderdaad, ze lijkt verrekt veel op dat meisje, dat vermiste meisje van de televisie. Dus ja, een Amerikaan die heeft uiteindelijk nog geprobeerd het meisje van dat echtpaar af te nemen. Politie erbij gehaald, paspoorten te tonen. Nou, er is nu een beetje speeksel van het meisje afgenomen... om via een DNA-test te gaan vaststellen of dit nou wel of niet medie McKenna is. Ja, je zal daar lopen als ouders gewoon met je kind... dat toevallig op een ander meisje lijkt. Hoe serieus is dit? Ja, dat kun je je inderdaad afvragen. Want de ouders zelf die spelen de zaak dit keer juist een beetje down. Hè? Zij hebben dit al ontzettend vaak uh, meegemaakt in de afgelopen jaren. Je zei het net zelf, al die zaak is zo verschrikkelijk beroemd. Uh, zoveel in het nieuws geweest over de hele wereld. Al honderden keren is het meisje op deze manier ergens gespot. En iedere keer was het dan uh, vals alarm. Nee, de ouders uh, Kate en Gary McCann. Die hebben besloten hun eigen detectives. die ze al jaren op deze zaak hebben zitten. niet naar India te sturen. Ze hmm. spelen het vooralsnog uh, via de plaatselijke politie hier. En uh, ja, die voelde zich vanavond wel genoodzaakt om een verklaring af te leggen... waarin dan dus wordt gezegd, er is een onderzoek, iedereen moet dat rustig afwachten. Dus nou ja, zo serieus is het dan ook wel weer. Ja, want is het, is het groot nieuws in India? Ja, het valt wel mee hoor. Kijk, sommige kranten wijden er een berichtje aan en veel meer ook niet. Uh, maar de zaak is hier wel bekend. Hè? Toen afgelopen mei bijvoorbeeld werd besloten... het onderzoek dat officieel in 2008 is gestaakt... Uh, nog eens grondig over te gaan doen. grondig echt nog eens onder de loep te gaan nemen. Uh, toen heeft dat ook hier wel uh, het nieuws gehaald. Hè? Maar de berichten uh, hierover zijn tot nu toe voorzichtig. Een krant schreef vanavond... het meisje is inmiddels twee keer zo oud... Uh, dan ze was toen ze vermist raakte. Ze, ze yeah. zou nu acht jaar geweest zijn. Ze was toen vier, hè, toen ze in Portugal... uit dat vakantiehuisje verdween. Yeah. Dus ja, hoe kun je in vredesnaam... schrijft die krant, zo zeker weten... dat je hier in India dat meisje op straat tegenkomt. Dankjewel, Lucas Waagmeester. In Londen zit correspondent Hieke Jippes. Goedenavond. Hallo. Dag. Um, zijn de Britten hier nog in geïnteresseerd? Absoluut, ze zijn geïnteresseerd. Maar uh, ze, hebben, ze schroeven hun hoop ook niet. Elke keer als er weer een, een signalering is... schroeven ze hun hoop ook niet waanzinnig hoog op. Want ze weten hoe vaak dat al eerder is gebeurd. En ik begrijp dat de ouders van Madeleine McCann inmiddels... Uh, na bestudering van de foto's uit India hebben gezegd... hou maar op, ze is het niet. Oh ja? Dat is vanavond bekend geworden? Dat uh, heb ik uh, begrepen. Er is natuurlijk één ding wat aan dat meisje heel kenmerkend is... en waar ook elke keer de aandacht op wordt gevestigd. Ze is wel vier jaar ouder geworden, maar ze ja. heeft dat oog waarvan de pupil... Een beetje doorloopt in, uh, in het oog, in de rest van de, in de lens daaromheen. Ja. Dus dat is een hele kenmerkende afwijking. Ja, en ze hebben op deze foto's gezien dat die afwijking niet in die ogen zit. Ik neem aan dat, het daar, dat ze daarop hebben afgewezen. ja. ja. Uh, niet te min doen die ouders er ook wel uh, veel moeite voor om de belangstelling levend te houden hè, voor Maddie. Hoe doen ze dat? Ze doen uh, dat zeker omdat ze zeggen... Uh, na aanvankelijk onderzoek heeft iedereen eigenlijk uh, onze dochter opgegeven. Niemand zoekt meer naar haar... Um, dus wij moeten dat doen. En je weet, ze hebben in het begin van alle giften... die spontaan van over de hele wereld uh, binnenkwamen... hebben ze een, een zoek-Madeleine-fonds opgericht. Ja. Dat fonds is bijna leeg, dus in mei van dit jaar... heeft de moeder van Madeleine, Kate McCann... zich er eindelijk toe gebracht om dan maar uh, heel veel van zichzelf prijs te geven in een uh, boek over Madeleine... waar achterop een computergeasseneerde foto staat... Uh, die haar uh, ongeveer suggereert hoe ze er nu op achtjarige leeftijd uh, uit zou moeten zien. Ja. En dat heeft ze puur en alleen gedaan om uh, het lot van Madeleine in uh, de aandacht te houden. Ja. En, wat, en wat is dat voor boek... Uh... Dat boek heet Madeleine, staat uh, tot mijn verbazing eigenlijk... nog steeds uh, elke week in de top 10 van de Sunday Times uh, bestsellerslist. Uh, uh, daarin vertelt ze nog eens een keer heel uitgebreid... wat er destijds gebeurd is, maar ook vooral wat haar uh, gevoelens waren... en wat de gevoelens van haar man waren... en wat voor impact dat had op het uh, gezin. Daarbij uh, moest ze... En uh, dat segment van de bevolking hier en ook in Portugal vooral... waar Madeleine uiteindelijk is verdwenen... en waar dus mogelijk ook de clue ligt voor uh, waar, wat er uiteindelijk met haar is uh, gebeurd... die moest ze uh, te vriend houden. Uh, CQ uh, weer opnieuw voor zich uh, winnen. Want er zijn een heleboel mensen die van het begin af aan hebben gezegd... God, wat een, uh, een ongelooflijk koud en keelstil die die moeder die huilt niet eens. Ja, en, en zelfs, um, zelfs, zelfs uh, op een gegeven moment uh, hints van de Portugese politie... dat die ouders zelf misschien iets met die verdwijning te maken hadden, toch? Niet alleen hints, ze zijn op een gegeven moment formeel in staat van ja. beschuldiging gesteld. Net als een, uh, een vertaler trouwens. Dat heeft allemaal niets opgeleverd. En na een tijdje zijn ze allemaal weer um, als, uh, uh, vrijgesproken van uh, die uh, beschuldiging. Maar dat heeft een heleboel mensen wel tot de overtuiging gebracht dat ze er terecht of ten onrechte... dat ze er mogelijk toch zelf iets mee te maken hebben gehad. Ja. En dan heb je natuurlijk dat segment van de bevolking die zegt... Um, eigen schuld, dikke bult, uh, wie gaat er nu zelf... Had je het uh, kind maar niet alleen moeten laten. Ja, ja, wie gaat er nou zelf zitten ja. eten... ook ja. al is het maar op vijftig meter en laat, laat die kinderen alleen. Ja. En uh, de, nu dus deze uh, waarneming die alweer uh, geen waarneming lijkt te zijn... wordt het daarmee een soort Loch Ness-verhaal? Um, nou, ik denk dat de ouders hopen dat het dat niet wordt. Kijk, uiteindelijk is er nooit één... en daar klampen de ouders zich ook aan vast... uiteindelijk is er nooit één spoor van bewijs gevonden... dat Madeleine uh, uh, dood is hè? Ja. of vermoord is. Dus zolang het tegendeel niet is bewezen... Zij, houden zij uh, de hoop levend. En ik denk dat in die zin zo'n sighting als nu in, in India... En ook uh, op de een of andere manier wel weer geruststelt. Dat mensen na zoveel tijd nog uh, denken dat ze Madeleine zien. Dat maakt dat hun uh, reclame voor de zoektocht nog steeds effectief is. In ieder geval weer aandacht. Dankjewel, Hieke Jippers. Het is 5 voor 12. En feest op Bermuda. Ja, ook vanavond weer aandacht voor een bijzondere feestdag op de wereld. En ditmaal richten we onze aandacht op de beruchtste driehoek van de wereld, namelijk Bermuda. Daar wordt morgen Somers Day gevierd. Ruben Teuling woont en werkt al zeven jaar op het eiland. Goedenavond, Ruben. Goedenavond. Klaar voor het feest? Ja, zeker. Nou, ik moet zeggen, we hadden vandaag natuurlijk al een, een feestdag... Um... Op de laatste donderdag voor, voor 1 augustus, dan vieren ze hier altijd Emancipation Day, waarop ze zeg maar de, de afschaffing van de slavernij vieren. Aha. En dan de laatste vrijdag voor 1 augustus is, uh, is Somers Day, waarin ze de, de stichting van Bermuda vieren. Ja. Want wat is Somers Day? Ja, wat ik zeg, uh, um, um, zeg maar in de 1600, uh, zeg maar zo'n 400 jaar geleden, iets meer dan 400 jaar geleden. Uh, is de heer uh, George Somers uh, was met een vloot schepen... Uh, onderweg van, uh, van Groot-Brittannië naar uh, Virginia, in de States. Ja. En uh, ja, zijn, zijn schip is hier uh, rondom het eiland uh, uh, gestrand. En uh, ja, hij was zeg maar, de eerste persoon die uh, met, met een paar anderen natuurlijk... Uh, die Bermuda ontdekte. Ja, nou. ja Bermuda ontdekte. En, en, hoe, en hoe wordt dat gevierd? Hoe dat gevierd? Uh, deze twee dagen worden ook aangegrepen als cupmatch. Er is hier een groot uh, cricket toernooi. Het was uh, twee uh, provincie hier die, die, uh, die dat cricket toernooi uh, doen. En uh, ja, iedereen uh, is op pad, kan je wel zeggen. Het eiland ligt uh, grotendeels plat. Uh, alleen uh, wat restaurants zijn misschien open, maar alle bedrijven en alles is gesloten. Maar is wat, wat doen de mensen dan wel als je zegt iedereen is op pad? Iedereen zijn pad. Uh, iedereen gaat uh, of dan wel naar het toernooi. Uh, ze gaan, uh, zeg maar, uh, parkeer, uh, uh, kamperen zeg maar, op, uh, op kampeerterreinen. Op, uh, op grasvelden langs de wegen, op het strand. En uh, ja, dat doen ze dan. Barbecue. Uh, ja, op een grote uh, samenkomst van mensen, zeg maar. En wat ga jij doen? Uh, wij zijn vandaag, zijn we eens naartoe geweest. Morgen gaan we waarschijnlijk ook wel uh, naar het strand. Dat is, uh, ja, het is niet te warm, het is niet te zonnig. Dus uh, voor ons Nederlanders uh, is dat over het algemeen uh, wat beter. Okay. Als het te zonnig is, dan uh, komen we als de rode kreeften van het strand. Ja. Maar, maar die, uh, uh, ja. die kreeften horen op de barbecue. Ik wens je een goede <laughs> ja. Sommersday, uh, Ruben okay, Teuling. Dankjewel. Aber, dank je wel. Dit was het oog voor uh, deze donderdag. Morgen is het vrijdag en dan zit hier Thijs van de Brink. En een laatste glas im Steen.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 Van alle kanten.